1 uur. Waterwalkemoed met het NWS Journaal. De handgranaat bij een appartementencomplex in Kerktriel in Gelderland was waarschijnlijk bedoeld voor de zoon van de eigenaar van een fruitbedrijf en niet voor de burgemeester die in hetzelfde appartementencomplex woont. Het fruitbedrijf wordt al langer bedreigd door criminelen, omdat werknemers de politie waarschuwden toen ze drugs vonden in een lading fruit. Honderdduizenden Nederlanders betalen dit jaar meer pensioenpremie. Daardoor houden ze netto iets minder over van hun loon. De premieverhoging is nodig bij fondsen die te weinig geld in kas hebben. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om 48 fondsen... waarbij zo'n 600.000 werknemers zijn aangesloten. De horecaomzet steeg afgelopen jaar met 3,5 naar ruim 23 miljard euro. Toch is de omzet per bedrijf volgens Koninklijke Horeca Nederland... nauwelijks gestegen, omdat het aantal horecazaken blijft toenemen. Er kwamen vooral veel hotels bij. Het aantal cafés daalde juist. Volgens de branchevereniging vlakt de omzetgroei in de horeca de laatste jaren wat af. En staat de sector er goed voor, maar is waakzaamheid geboden. Nederland heeft acht nieuwe restaurants met één Michelinster... is net bekendgemaakt in Amsterdam. Alle 17 twee-sterrenrestaurants houden die twee sterren. En de Libraïen in Zwolle en Interskaldes in, in Kruiningen houden hun drie sterren. Tegelijkertijd raakten elf restaurants hun ster kwijt... onder meer in Weert, Drachten, Zutphen en Os... Frits Wester gaat morgen weer aan de slag op de politieke redactie van RTL Nieuws. In september stopte de politiek commentator volgens RTL om te werken aan zijn gezondheidsproblemen gerelateerd aan alcohol. Vlak daarvoor kwam Wester in een live uitzending niet uit zijn woorden. Op de site van RTL zegt hij dankbaar te zijn voor de tijd en rust die hij heeft gekregen om aan zijn herstel te werken. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is rond de 8 graden. Vanavond raakt het bewolkt en gaat het vanuit het westen regenen. Morgen blijft het bewolkt en regenachtig. Dit was het NMES Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Ja, ja, en daar zijn we weer terug van even weg geweest. Peter, je bent, je zit weer helemaal paraat zie ik. Ja hoor. Ja, dus luisteraars... Oh, sorry. Luisteraars. Uh, oh jee, ja, ja. weer, weer, weer met de Anslaaptachtergrond. achtergrond. Hè. Dat was helemaal niet de bedoeling dat we die nu zouden horen. We zijn een beetje verslag. We moeten weer even een beetje opstarten met alles. Uh, we gaan even een liedje luisteren. U bent weer terug bij Zandvoort Luncht. Fijn dat u nog gebleven bent. En we gaan nog een uurtje gezellig muziek maken. En een beetje bijpraten. Ik heb nog een paar nieuwtjes voor u staan. En uh, Peter heeft een hele leuke artiest van de dag... Uh, uitgezocht. Die hoor je ook niet elke dag meer, die man. Maar daar gaan we straks meer over vertellen. Laten we even zwingend het eerste jaar. Uh, het eerste jaar. <laughs> het eerste uur of tweede uur ingaan met Gloria Estefan en uh, het nummer Mitiera. Tierra Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al fumancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar. una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. El tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, por la sangre y sigue llegando, con más fuerza al dit, hè, Peter? Zo. He? Even lekker de heupen los, even lekker meeswingen. Ja, toch, zo is het toch. Ja. <laughs> Peter, we gaan even verder met uh, iets wat jij hebt meegebracht voor ons. Ja, ik, uh, ik heb een, uh, een artiest van de dag, zullen we maar zeggen. en uh, Het is natuurlijk niet makkelijk om zomaar in de platenkast langs te gaan en denken... Van, Die uh, wordt het vandaag. Die <laughs> wordt het vandaag. Uh, het toeval wil dat ja. ik uh, vorige week een plaatje tegenkwam van de betrokkenen. En dan heb ik het over meneer Engelbert Humperdink. Yep. En daar ben ik mij eens in gaan verdiepen. En eh, er zijn wat interessante feiten. Eh, hij wordt in mei 84. Laten we daar eens mee beginnen. 84 alweer? 84. En hij treedt nog volop op. Ook nog. Ook nog. En, uh, dus de stem uh, is nog best krachtig aanwezig. Dat moet haast wel. Uh, ja. en, uh, <laughs> dit moment veel uh, in Amerika. En in mei komt hij naar Europa. Hij komt nog in België optreden. Waar hij uh, van zegt dat daar zijn carrière begonnen is. Tijdens het uh, roemruchte uh, festival in Knokken. Wat je jaarlijks had. In de jaren 60. En... Uh, toen nam hij deel aan het songfestival van een knokken. En daar is hij dan mee bekend geworden. En het leuke is dat hij dan gewoon op dit moment... ondanks zijn leeftijd nog aan de weg timmert. Er zal die... alleen één significant verschil zijn... tussen het optreden toen en het optreden natuurlijk, nu. Natuurlijk. Het aantal slipjes wat hij toegeworpen krijgt. Ja, dat... Het dat... zal in ieder geval in formaat veranderd zijn, die slipjes. <lacht> de, daar heb ik niks over gelezen. Oké, okay, nee, nee. Hij maar... uh, uit een gezin met negen kinderen komt... en uh, wow. saxofonist oorspronkelijk was. Oh ja? Hij heette uh, oorspronkelijk gewoon meneer uh, Arnold Dorsey... en vond dat niks internationaal. <laughs> en toen heeft hij... Uh, het is ook wel grappig. Zijn, uh, zijn uh, um, vader was een Engelsman... en ja. zijn moeder kwam uit Duitsland. En in Duitsland had je een klassieke componist... En die heette uh, Engelbert Humperdink. Engelbert oh. Humperdink, die schreef klassieke werken. En die naam heeft hij overgenomen en uh, verengelst... waarmee hij onmiddellijk weer een uh, proces als een broek had... van de familie Humperdink. Die snap ik. Want die, uh, dat wilden ze allemaal niet. Dat snap ik, ja. Uh, er is helemaal geen familieverwantschap. En uh, uh, ook geen connectie. En zo is dat gegaan. Mm. Nou, uh, ik ga een stukje laten horen... Uh, uh, en dat is de, een, een hit geworden. Hij heeft uh, uh, ongelooflijk veel hits gemaakt. Uh, in België heeft hij zes nummer één hits gehad. En uh, hij heeft uh, wereldwijd 150 miljoen platen verkocht. 150 miljoen. Dat zijn er wel een paar, hè? Dat is wat anders, hè? 72 ja. gouden en 23 platinen. We gaan nu luisteren naar The Last Waltz.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 But the love we had was going strong Through the good and bad we Engelbert Humperdinck, gekozen door Peter den Boer als artiest van de dag. Ja. Ja, toch? En uh, wat ik nog uh, vermeldend waard vind, is dat hij uh, in 2007 hier met de toppers uh, in de arena heeft gestaan en... Uh, uh, om uh, zijn muzikale kunsten te vertonen. Hé, hey, wacht even. 2007 met de toppers. Zijn die toppers al zo lang bezig? Ja, die zijn al heel lang bezig. Meen je dat ja, nou? Ja, ja, ja, ja. ja. ja daar Ongelooflijk. Gaan we, daar gaan we de volgende keer iets over vertellen. Maar dan blijf ik thuis. <laughs> in 2012... Nee, in 2012. Ja. Uh, ging hij namelijk. Kan je zien. Uh, uh, je kan zien hoe uh, pieken en dalen. Uh, ...in een leven van menig muzikant voorkomen. In 2012 was hij de Britse vertegenwoordiger... ...bij het Eurofysisch Songfestival. En toen werd hij 25ste. Hé? Ja. Oh, dat zou ja. wel aan zijn ego geknaagd ik hebben, zou denk ik. Ik weet het niet ik... weten, maar uh, dat... Uh, uh, ik ga nog een stukje laten horen van hem. Ja. En uh, hij heeft zich gestort op... Uh, uh, het klassieke, uh, niet het klassieke... maar op de, de American Songbook Repertoire. En hij heeft... Uh, nummers... Uh, die uh, door allerlei jazzgroepen... en zangers en zangeressen... op de plaat worden gezet, ook opgenomen. Mm -hmm. En uh, van Gershwin... in 1928 geschreven... Uh, horen we nu door hem gezongen... Embraceable You. Oh, nou, we gaan luisteren. Die ken ik helemaal niet, geloof ik. Nou, we gaan horen. Embrace me, my sweet embrace embraceable you Embrace me, you irreplaceable you Just one look at you My heart grows tipsy in me You and you alone Bring out the gypsy in me I love all The many charms about you Above all I want my arms about you Don't be a naughty baby Come to Papa, come to Papa, do My sweet embraceable Don't be a naughty baby Come to Papa Come to Papa Do My sweet fraai, Peter. Ja. Fraai. En, en dat heb jij gewoon bij jou thuis op de plank staan. Ik heb gewoon op de plank staan. Ik denk dat dit ook het repertoire is waar hij langs die casinos daar in Amerika uh, trekt om daar uh, nog uh, zijn, uh, zijn kunsten te vertonen. Nou, maar ik vind ja. wel dat zijn stem daar uitermate voor vol geschikt is. Echt heel, heel mooi. Echt heel mooi. Ik begon zowaar een beetje te zwijmelen. Nou, dat is heel bijzonder voor mij, hoor. Uh, we gaan even over naar iets heel anders, want uh, dit, dit doe ik een beetje ter introductie naar iets wat ik straks ga vertellen. Is lekker weer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 Oh Willem Willem zo, yo, yo, yo, yo, yo. onderuit hey, daar, <laughs> Willem Duin met de eerste, ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Ik, ik, ik uh, had van dat nummer eigenlijk helemaal nog nooit gehoord. Maar ik uh, zag hem laatst op Facebook staan. Hij was geplaatst op Facebook door collega uh, Jaap Koper. En toen dacht ik, nou dat is toch een hartstikke leuke. Want uh, ja, er zijn nogal wat liedjes natuurlijk die naar Zandvoort verwijzen. Ja. En uh, deze die gaat natuurlijk helemaal tot de verbeelding spreken. Want binnenkort kunnen we natuurlijk het een en ander verwachten... aan uh, toeristen, mensen, badgasten, uh, uh, autoliefhebbers... die allemaal toch gedwongen worden... min of meer die trein naar Zandvoort te nemen. Uh, omdat er simpelweg straks uh, geen uh, auto's uh, Zandvoort in mogen. En dat is misschien toch eigenlijk... ja, ik weet niet wat ik daarvan denken moet. Doet er ook niet zoveel toe... Uh, Waarom ik nou dit nummer even voor u gedraaid heb is omdat er vanavond een informatieavond is over die Formule 1 in Zandvoort. Uh, de gemeente Zandvoort organiseert deze avond samen met de organisatie van Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. En het is een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. En het doel van de avond is om iedereen bij te praten. En de hoofdlijnen van het evenement zijn nu duidelijk. Maar er moeten nog heel veel details worden uitgewerkt. En Ellen Verhey, zij is de wethouder van toerisme en economie. Uh, zij wil samen met de Dutch Grand Prix organisatoren Robert van Overdijk en Rob Langeberg... iedereen die geïnteresseerd is, graag meenemen in de laatste stand van zaken. En voorbeelden zijn uh, de organisatie van het evenement... Uh, de verbouwing van het circuit... Uh, de verloop van het vergunningstraject... Uh, verwacht verkeer van en naar het circuit... beheersmaatregelen en evenementen in, de Zandvo in Zandvoort zelf... en kansen voor ondernemers... En natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Maar in deze fase kunnen nog niet alle vragen... tot op het gewenste detail, wijk of straatniveau worden beantwoord. De komende maanden worden er daarom... nog één of twee informatieavonden georganiseerd. Maar wilt u nou vanavond bij die informatieavond aanwezig zijn? Hij vindt plaats in het louis Davids Carré om half acht begint het. Goed. Dat gezegd hebbende, Peter, gaan we gezellig door met ons programma. Of eigenlijk jouw programma. Je zit hier gewoon een beetje voor spek in de boerderij. Oh, oh yeah. Ja, ja. Wat, wat, wat vind je ervan als we eens wat van uh, ILO draaien? Heel goed. De Electric Light Orchestra. Ja, vind ik ook altijd wel prachtige muziek hoor, van die, van die jongens, hè? Uh, waar, waar had ik hem nou? Ik zet net mijn cursor erop... en nu zit ik ineens bij André Hazes. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Ah, kijk, ze zijn een stukje gezakt. Uh, sweet Talking Woman, vind je dat wat? Ja. Ja? Gaan we die draaien voor onze luisteraars? En een beetje voor onszelf. En het is een uh, live registratie. I'm gonna go to sleep. Ilo, met A Sweet Talking Woman. Mooi nummer, hè? Ja. Ja, heerlijk. Lekker. De gouden ouwe. De gouden ouwe, ja. Zalig. Uh, trouwens, we hadden net even het nummer van Willem Duin... met die treinen allemaal en zo. En uh, toen hebben we dus even gemeld ook... dat er vanavond een informatiebijeenkomst is. Maar uh, uh, uh, wa waarom ik dat nummer eigenlijk ook draaide... omdat... Uh, uh, hij meldt dat die treinen zo uh, verschrikkelijk vol zitten. En uh, daarom heeft nu ook, uh, is er besloten om meer treinen in te gaan zetten straks... Met, als het voor grote Formule 1 uh, gebeuren hier gaat plaatsvinden. Uh, er wordt zelfs gezegd dat er tien treinen per uur zullen gaan rijden. Dus, en er wordt een extra station, uh, of tenminste aan, aan het station Zandvoort... daar zijn werkzaamheden in volle gang... Uh, omdat men wegens de verwachte drukte rondom die Formule 1 Grand Prix... Uh, uh, uh, een uitbreiding aan het maken is. Aan beide kanten van het spoor worden extra perrons gebouwd... om de doorstroming van de reizigers te bevorderen. En uh, bij, op, nu, op dit moment is men bij uh, spoor 2 druk bezig om het perron te realiseren. Dus ook is daardoor de eerste spoorwegovergang bij de verlengde haltestraat... Richting de Vondelaan is afgesloten. Ja. Dus ja, mensen zullen dan toch uh, of uh, bovenom via de Van Spijkstraat of de Boulevard. of anderzijds de Kostverlorenstraat moeten volgen en dan via de Sofiaweg die kant uit gaan. Dus dat, uh, dat is even lastig. Maar goed, als het uh, per onder eenmaal is, klaar is... dan uh, wordt dat ook weer vrijgegeven. Iedereen weer blij en tevreden. Zo is het, zo is het. <laughs> ja. Had jij nog nieuws te melden, nou, Peter? Of heb je op uh, dit moment niet... Niet speciaal nieuws, maar wel een ding wat mij triggerde. Ja. Uh, dat is... Uh, uh, in, in de heemsteden uh, heeft openlijk gezegd... dat ze ernstig gaan nadenken over de vraag of ze de kerstboomverbranding anno 2020 nog wel uh, moeten stimuleren... in verband met de, uh, de milieuoverlast. We zijn allemaal bezig met z'n allen om, uh, om te kijken hoe we dat, uh, dat milieu op orde kunnen krijgen. En uh, steeds meer gemeenten vinden dat de kerstboomverbranding daar niet bij hoort... Ja, nou, nou is het niet de bedoeling dat wij natuurlijk daar persoonlijk op, eigen, op persoonlijke nota iets over nee, gaan nee, zeggen, nee, maar denk ik. Nee, dus maar... dat triggerde mij. En wat ik me afvraag, ja. is dat dan, uh, of dat ook uh, bij ons hier op de, op de politieke agenda gaat komen. Ja, waarschijnlijk en, wel. En uh, heel veel gemeenten zijn een beetje in het verlengde van, uh, van de, de vuurwerkdiscussie. We hebben natuurlijk allerlei... ...landelijke discussies en... Oh, hou op alsjeblieft. Uh, uh, <laughs> wat mij altijd wel intrigeert is het feit dat uh, uh, op het moment dat zoiets uh, aan de orde is... Hè, ...zoals bijvoorbeeld uh, de oudjaarsnacht of de kerstbovenbranding... ...dat dan iedereen roept, uh, daar moeten we iets aan gaan doen. Mm -hmm. En uh, in heel veel gevallen uh, gaat het pas uh, gaat het zudderen... ...en gaat pas aan het einde van het jaar uh, gaat het op de agenda komen... En dan, uh, ja, dan, dan is het vaak alweer te laat om daar een mening over te hebben. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk, uh, uh, uh, uh, ik meld dit omdat mij dat intrigeert hoe dat proces gaat verlopen. Ja, ja. ja. Nou ja, ik... Uh ja, ik ja. wil dingen gaan zeggen... maar dan denk ik, moet ik ze wel nee, zeggen. Nee, dus Omdat het, het, dus, het, uh, tegenwoordig... Uh, uh, kan je geen scheet meer laten... of heel Nederland gaat zich afvragen... Nee, of je dat nog wel moet mogen. Zo, we zijn natuurlijk in een, in een periode en, beland... Waar dat, waar dat om ons heen allemaal gebeurt. Discussies losbarsten. Ja. En uh, uh, daar waar men roept... we moeten er iets aan gaan doen... dan denk ik altijd... Uh, beslis daar dan over. Uh, uh, uh, zorg dat er iets uitrolt en laat het niet zudderen. Dat ja, want al die discussies... Uh, die we om ons heen hebben, uh, landelijk... die sudderen ja. inderdaad al jaren ja. voor. En sorry, sorry. Uh, de voor- en tegenstanders... worden steeds onvriendelijker... naar elkaar. Ja. Uh, worden steeds we minder verdraagzaam. En dat is ook gewoon net sorry. als wat jij zegt. Dat willen we niet. Nee, dat moet je ook niet willen. Dat dingen veranderen, ja. prima... En uh, iedereen heeft daar zijn mening over. Ja. En of alles nou moet veranderen... is natuurlijk ook weer een, een vraagstuk ja. op zich. Maar inderdaad... Ik, ik vind dat je daar helemaal gelijk in hebt. Uh, het, het hak is knopen door. Ja, en uh, laat met mensen zin. niet te lang uh, daarover. Precies. Met en uh, voor de rest uh, zal het allemaal goed zijn. Uh, sluit ik me aan bij het, uh, bij het volgende nummer. <laughs>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 Mij nu gaan. Oh. Ik kijk u terug en toch heb ik geen spijt.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 Even zoals ik dat wil, laat me gaan dat ik nu toch verander. Laat mij nu gaan, laat mij nu gaan. André Hazes, je had hem al herkend hè Peter? Ja, duizenden. Ik, ja, ja, ja, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ach ja, laten we dat allemaal maar doen gewoon. He? Ja, zolang het allemaal nog netjes blijft. <laughs> en ik heb nog een nummer meegenomen, een heel lekker nummer van heel wat jaartjes geleden. En die heb ik niet zomaar meegenomen. Die, heb ik, uh, um, hier, die wil ik straks gaan draaien voor mijn dochter omdat zij uh, binnenkort uh, met een, een nieuwe baan gaat beginnen. En ze kijkt er enorm naar uit. Te meer, te meer er zit een extra persoonlijk tintje aan, dat, aan die nieuwe baan. Uh, ze gaat nu werken op de plek waar mijn ouders een bedrijf hebben gehad. En dat geeft toch wel iets een, een heel extra gevoel voor haar. Het, het wordt ook een soort hommage, zeg maar. Maar ze heeft er heel veel zin in. En om haar uh, te feliciteren een beetje heb ik uh, voor haar een nummer uitgezocht van um, Maxime Nightingale Right back from where we started from. Mm. <laughs> My soul, you left me alone here with nothing to hold. Yesterday is gone.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 all I want is a Neil Diamond Love on the Rocks Gevoelig hè Peter? Ja. Mooi hè? Ja. Altijd het goed wat deze meneer doet. Ja, prachtig, prachtig. Een bijzondere stem, bijzondere liedjes geschreven door de jaren heen. En, uh, ik weet eigenlijk niet, weet jij of hij nog steeds optreedt? Nee, hè? ik geloof dat die gestopt hij gestopt is. Niet is meer. Oh, hij is niet meer. Is niet meer. Ach nee. nee, nou dan is hij gestopt. Ja, had ik ja. toch gelijk. <laughs> wat erg! Ja. Wat erg? Is hij overleden? Ja. Heb ik dat gemist? Oh jeetje. Ja. Nou ja. Gaan we, gaan we nog iets draaien van een overleden iemand? Uh, of ik, niet? Ik zou het maar doen. Ja? Yeah. John Denver? No. Annie Song? Ja. Ja? Oké. Annie You fill up my senses, like a night in a forest, like the mountains in springtime.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 I'm lucky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 Prachtig dit Annie song van John Denver. Helaas ons ontvallen. En we komen even terug op het nummer naar voren, Love on the Rocks van Neil Diamond. Ja, daar je... Ik schrok me helemaal te pletter met het nieuws wat Peter de Boer bracht. Ik dacht, heb ik dat nou echt gemist? Dit kan toch ja, niet waar ik zijn? Absoluut dat hij is overleden. Ja, is niet zo. Wel nee. Hij is alleen gestopt met toeren. Ja, dat Een paar was. Paar jaar het. geleden was hij nog in het Ziggo Dome, maar hij ja. toert niet meer. Nee, nee. In verband met zijn gezondheid. Ja, hij heeft de ziekte van Parkinson uh, gekregen. En uh, ja, dus dat, dat optreden, ja helaas pindakaas, dat gaat niet meer. Maar gelukkig nog wel onder ons. Um, ik heb nog even, want we hebben nou twee berichten gehad over de Blauwe Tram. Hè? Vandaag, uh, om, straks om twee uur begint Conny Lodewijk met de verhalenmiddag. En uh, vanavond de informatieavond uh, rondom alles wat er gaat gebeuren over de, met de Zandvoortse Formule 1. En we hebben nog een, een nieuwtje uh, vanaf uh, de Blauwe Tram. Want er is natuurlijk een café in het uh, gebouw aan het Louis Davids Carré. En dat café dat heet De Overkant. En dat cafégedeelte van de blauwe tram dat is in andere handen gekomen. Want uitbater Ab van de Molen is afgelopen zaterdag met pensioen gegaan. En het beheer wordt nu overgenomen door de Verbeelding. Nou, wat is de Verbeelding? Uh, dat, dat is een, een netwerkorganisatie... die bestaat uit lokale organisaties, ondernemers opleiders, zorgaanbieders. En het, deze organisatie heeft het doel om zandvoorters... die onder de WMO-participatiewet of jeugdwet vallen... aan passend werk te helpen. En ja, of dat ook betekent dat het beheer van het horeca gedeelte voor arbeidsplaatsen voor de verbeelding gaat zorgen... dat is vooralsnog niet bekend. Uh, het wordt overgenomen, uh, de... Het horeca gedeelte van de blauwe tram. Door Rogier Leegwater. En hij is de coördinator van de verbeelding. Nou, we gaan het afwachten. Um, ja, van der, Molen, uh, van der Molen is dus uh, met pensioen. Hij gaf vorige week zaterdag een afscheidsreceptie. En het werd een heel gedenkwaardig afscheid, Want het café Puilde uit met vrienden, gasten en relaties. En in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. En gezien het feit dat hij al zoveel jaren horeca. Uh, dat hij niet in de koude kleren gaat zitten. vond hij het mooi geweest. Meer dan voldoende. En hij gaat nu onder andere meer tijd besteden. aan zijn geliefde golfsport. En wij wensen hem natuurlijk vanuit uh, ZFM. een. Uh, een hele fijne pensioentijd toe. En uh, Roggie Leegwater wensen wij heel veel succes met, uh, met het runnen van het nieuwe café De Overkant. En we gaan ook zien of het uh, zo blijft heten natuurlijk. Ja. Uh, ik ga een muziekje opzetten en dan weten de luisteraars die uh, naar mij luisteren hoe laat het is. Ja, luister ja, het maar. Het einde van dit... Uh, van dit uh programma Stans voor het Lunch. Ja. Van vandaag. En morgen zijn we er weer. Uh... Morgen zijn we er weer. Uh, tenminste, uh, Peter is de volgende week weer. Uh, hoop ik. Ja. Denk ik, ja. En uh, morgen hebben we weer een programma. Uh, dat uh, wordt dan gepresenteerd door Jan van de Oever. En door ondergetekende. Dus, maar nu... Uh, Gaan we naar het einde van deze twee uur. Ja. Yes, you've been acting like a star. A great one, yes you are. I be the last one to deny. I could have known it long ago. Cause I've watched your pretty shows I've seen you've played your parts So well Ja, en zo is het, Peter. Aan alle mooie dingen komt een eind. Dankjewel. Ook vandaag aan deze eerste uitzending van Zandvoort Luncht in het jaar 2020. Hoop dat er heel veel gezellige, mooie uitzendingen mogen volgen. Voor alle leden van ons team in goede gezondheid. Dat, en dat... ik bij aan bij deze woorden. En dat onze luisteraars in hele goede gezondheid en met veel plezier het hele jaar mogen blijven luisteren naar dit mooie programma. Ja, toch? Vooralsnog bedank ik u hartelijk voor het luisteren van dit programma. En we hopen u morgen weer aan de radio te treffen. Of natuurlijk via de website zfm-live.nl of www.zfmzandvoort.nl. Daar zit ook een link in. En dan hoop ik dat u deze week weer van de partij bent. Woensdag met Hans Wassenaar in Kadrommel. En donderdag met Roy van Buringen en Jelmer Koper.